3 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Maarten van der Weijden heeft tot nu toe 2,7 miljoen euro opgehaald... voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is hoger dan vorig jaar, toen hij vroegtijdig stopte. Van der Weijden zwemt de Elfstedentocht van 195 kilometer. Hij begon vrijdagmiddag en komt als het goed is... aan het begin van de avond aan bij de finish. Als het aan het nieuwe bestuur van Limburg ligt... komen er een miljoen bomen bij in de provincie... Doel is het terugdringen van de CO2-uitstoot... en de kwaliteit van het landschap te verbeteren. Ook voert het provinciebestuur een correctief bindend referendum in. Dat betekent dat burgers beslissingen van de overheid kunnen terugdraaien. De opkomst moet dan ruim 52 procent zijn. Oudminister Heers Ballin en een voormalig directeur van Transavia... mogen worden gehoord in de zaak die oud-piloot Julio Poc... tegen de Nederlandse staat heeft aangespannen. Porch werd tien jaar geleden in Spanje opgepakt en met hulp van Nederland aan Argentinië uitgeleverd... op verdenking van deelname aan zogeheten dodenvluchten in de jaren 70. Poch werd vrijgesproken en wil nu een schadevergoeding. Ziekenhuizen in Alkmaar, Eindhoven en Assen... voeren volgende week actie voor een betere CAO. Een deel van de dag gaan de ziekenhuizen op slot. Alleen spoedgevallen kunnen dan nog terecht. Vorige week mislukten de onderhandelingen tussen de vakbonden... en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Bij het kantelen van een vrachtwagen in Zwaag in Noord-Holland zijn duizenden liters eigeel op een fietspad beland. Het gaat om zo'n 15.000 liter. De chauffeur hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de verslaggever van NH Nieuws verandert de straat langzaam in een omelet en ruikt het naar aangekoekt eigeel. Waarschijnlijk is het spul later vandaag opgeruimd. Het weer, zonnig en sluierwolken en in bijna heel het land is het tropisch warm. 29 tot 34 graden. Langs de kust wat wind van zee. Morgen nog een paar graden erbij met in het zuidoosten plaatselijk 36 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nog weinig problemen op de wegen in Noord-Holland. Wel wat vielen nu op de A4, Amsterdam-Den Haag. Een kwartier extra tussen Roelof en, en Zoeterwoude Dorp. Op de Afsluitdijk richting Hoorn sta je een kwartier in de file bij Den Oever. En op de A10-10 Noord voor de Koentunnel, nu wat filevorming. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een te hoge vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 She woke up late in the morning light And the day I En welkom bij uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Ja, mooi weer vandaag in Zandvoort. Zo nu en dan wel een wolkje, maar het beste temperatuur van rond de 21 graden. Mooi festival weer voor vanavond. Nou, het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Met aandacht voor de kwalificatie van de Formule 1. We zitten nu in Q1-core. En ja, de top 4 is eigenlijk de top 4. We hebben het over Bottas, Hamilton... Leclerc en Vettel. Altijd weer die Hamilton, hè? Altijd al, al, maar weer in die q al, Altijd, altijd. Maar we wachten af uh, wat Max zodanig gaat doen in Q1. Ja, die moet nog rijden, zag ik. Ja. Dus uh, dan hoop ik natuurlijk dat hij wel weer een hele goede tijd neerzet. Ik ben ook heel erg benieuwd wat die Hondenmotor gaat doen, hè? Of die dus inderdaad meer uh, pkaartjes gaat geven. Ja, ze zouden nog een tikje erbij kunnen geven, zeiden ze ja. dus. Nou, hij staat nog steeds op uh, no time, hij moet nog rijden. En uh, we gaan het zien. Oké, okay, wat gaan we nog meer doen in dit uur? In het uh, tweede uur hebben we natuurlijk weer Zandvoort Nieuws in het kort. We hebben om half vier hebben we de evenementagenda en natuurlijk diverse nieuwtjes. Nou, uh, ik heb net een nieuw nieuwtje gevonden. Wil je het al horen? Laat me horen. Dat is dat de herontwikkeling van het bedrijventerrein in Zandvoort Noord... dat gaat voorlopig niet door. Want wethouder Gertjan Bluis die heeft mede namens... Pact 3D en de Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort... vorige week vrijdag in een brief gemeld... dat de integrale herontwikkeling van het terrein van het AWZI... het Corodex-terrein en de Curie-Driehoek... dat is het bedrijventerrein Nieuw-Noord... voorlopig niet doorgaat. Want het is de partijen niet gelukt om tot overeenstemming te komen. En wethouder Bluis schrijft... zeer tot onze spijt moeten wij u berichten... dat het ons als gemeente Pact 3D en VBZ-bestuur gezamenlijk... niet is gelukt om tot een plan te komen... dat tot een integrale herontwikkeling van het terrein zal leiden... En de redenen voor dit niet slagen zijn divers. Onder andere de hoge prijs voor het Corodex-terrein, de Corodex-grond... de aanzienlijke kosten die gepaard gaan met de herontwikkelingen van de Curie-driehoek... en de zekerheden die pak 3 d vraagt van de gemeente voor de te plegen investeringen. Alle partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen om de ontwikkeling mogelijk te maken... maar het is niet gelukt. Nadat alle eisen, wensen en risico's in kaart zijn gebracht... is echter de belangrijkste conclusie dat het risico van de beoogde investering voor de gemeente te groot is... En dat betekent dat PAK3D zich niet langer zal inspannen ondernemers van de Curie-driehoek uit te kopen om een verhuizing naar het AWZI-terrein mogelijk te maken. Wel zal voor de Curie-driehoek ondernemers, net als voor de andere Zandvoors het voorkeursrecht blijven gelden dat zij als eerste in aanmerking komen voor de aankoop van een bedrijfsunit op het AWZI-terrein. Nou, valt mij een aantal dingen op. En heb ik natuurlijk een beetje een politiek achtergrond en een politiek inkijk... En dat is dat uh, de woningbouwvereniging... die heeft destijds de grond van de Corex gekocht. Ja, dat dacht ik ook, ja. En die speculeerde er dan op dat de bestemming van het terrein... veranderd gaat worden van bedrijventerrein, goedkope grond... naar woonbestemming. En dat is dan dure grond. Die speculatie is dus gelukt. En dat snijdt dan zand voor hetzelfde in de wielen... Want nu wil de gemeente Zandvoort daar dus wat doen... met de sociale woningbouw. En dan wordt de, de grondprijs... doordat die bestemming veranderd is... ineens een stuk hoger. Ja, ik vind dat niet kunnen. Ja, heel, heel apart verhaal. En dan hebben we natuurlijk het waterleiding... Uh, uh, gebeuren daar. Nou, dat was van de gemeente vroeger, die grond. Voordat er een zuivering kwam. Toen is die grond... dat, dat hele stuk, vanaf de kazerne... tot aan zo'n beetje de... Uh, de eerste bedrijven die er zitten... Dat is toen verkocht voor een gulden aan Rijnland. Met de notie, notitie dat als de Rijnland het niet meer nodig heeft... dan moeten ze het terugverkopen aan de gemeente. Dat staat in het contract. Ook voor een gulden? Of, uh... Ja, dat zal dan uh, 0,5 euro. euro zijn of 0,4 euro. Maar wat is er gebeurd? Toen heeft Rijnland de spelregels veranderd. Die hebben dus een brief gestuurd naar de gemeente... Dat de gemeente twee of drie weken de tijd krijgt om het uh, aan te geven dat ze het weer terug willen kopen. Dat deden ze in de vakantie. De brief kwam binnen bij een ambtenaar die op vakantie was. En bleef een aantal weken liggen in het bakje. En toen die terugkwam van vakantie, dan was de reageringstermijn was verstreken. Oké. Okay. En dan denk ik van ja, weet je, je kunt op je klompen aanvoelen dat je dat terug wilt hebben, omdat er plannen zijn. En nu, door al die handelswijzen van zowel De Kei als Rijnland... komt de sociale woningbouw in de knel in Noord. En ik vind dat een kwalijke zaak. Nou, we blijven het uiteraard in de gaten houden. Dankjewel je Cor, inderdaad, voor deze uiteenzetting. 13 over uh, 3. Ja, Max stappen. Hij is uh, de baan op geweest hè, voor Q1. Dan heeft u inmiddels uh, de uh, vijfde tijd staan. Ja, van 4 naar 5. Dus Bottas 1, Hamilton 2, Leclerc 3... En Vettel 4 en Max op P5 in Q1. Gaan we straks naar de Q2 en hebben we nog een Q3. En dan weten we uiteindelijk wat de startopstelling van morgen gaat worden.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 De mannen samen Ed Sheeran en Justin Bieber en I Don't Care. Negen minuten voor half vier. We hebben vorige week de eindvoorstelling gehad van het Nova College, Cor. Ja, en uh, dat zijn dan uh, leerlingen die de opleiding theater en artiest hebben gevolgd. Nou, hieruit is de theatergroep Dorst uit ontstaan. En deze groep is opgericht door de eindexamenleerlingen van het Nova College uit Haarlem beide avonden werden zeven stukken opgevoerd die allemaal eigen producties waren. En twee stukken waren gebaseerd op Shakespeare en op Heyermans. En dat zal dan waarschijnlijk Herman Heyermans zijn. Hij Heeft Shakespeare eigenlijk een voornaam? Uh, William. William Shakespeare, ja natuurlijk ja. William Shakespeare en Herman Heyermans. ja. Nou, deze werden in een nieuw modern jasje gestoken waar het publiek waarderend op reageerde. Het was een indrukwekkende en soms hilarische avond met gewaagde hoogstandjes op theatraal gebied hedendaagse problemen werden op prachtige wijze aan de gesteld... en gaven de toeschouwers stof tot nadenken. En ook kleinkunst kwam aan de orde en werd met verven gebracht. Een geweldige, uh, geweldige avond dus met geparenteerde theatermakers... waarvan we zeker meer gaan horen in de toekomst. En het is dan ook geen verrassing dat alle leerlingen van deze groep... zijn geslaagd voor hun eindexamen. En allen verder gaan met een gespecialiseerde theateropleiding... Dus en zullen we denken van ja, waarom noemen we dat op? Nou, Onze beide dorpsgenoten, Rizelle Plantiga en Lea Bos, en die maakten dus deel uitmaken van deze klas. Die willen dus zich verder gaan bekwamen als acteur. En wij feliciteren namens CFM hen met hun diploma. Zeker weten, dankjewel, Koor. Inderdaad, uh, mooie uitvoeringen die zij uh, hebben gedaan vorige week, vrijdag en uh, zaterdag. Wou je nog nieuws vertellen? Ja, want de workshop Gevaren van de Zee was ook heel succesvol. En de afgelopen maand bezocht de Zandvoortse reddingsbrigade alle groepen 6 van de Zandvoortse basisscholen... om voorlichting te geven over het werk van de reddingsbrigade en de veiligheid op het strand en in de zee. Woensdag werd de laatste gastles gegeven op de oranje school en de gemeente Zandvoort. En team sportservice Heemstede Zandvoort die hebben het afgelopen jaar de strand- en zeeveiligheid voor kinderen... als een van de actiepunten in de sportnota opgenomen. De Zandvoortse reddingsbrigade gaf uitvoering aan dit punt door in vier weken tijd alle groepen 6 te bezoeken... De leuke interactieve lessen worden door de leerlingen zeer gewaardeerd. En er volgen dan ook heel veel leuke reacties. En ook vooral slimme vragen tijdens deze gastlessen. Bijvoorbeeld, hoe herken ik nou een mui als het vloed is? Nou, dan zijn er geen golven. <laughs> op dat stukje en de rest dus wel. Heel goed, heel goed. Ja, dat heb ik ook geleerd. <laughs> en um, de Zandvoors is op deze tour trouwens ook heel veel zwemmende reddende jeugdleden tegengekomen. Wil je dus meer weten over de ZTB... dan had je, nou je kunt het nog steeds... Ja, uh, komen op de open dag op de kazerne... aan uh, de Linneusstraat nummer 2. Want die is nog tot 4 uur geopend. Zo is Zet het. 35 minuten. Kijk, kijk, kijk. Ja, de brandweer en uh, de Salverse reddingsbrigade tot 4 uur open huis bij de kazerne. Linneusstraat nummer 2. Daar moet je zijn voor deze open dag. Rennen en naartoe. MUZIEK van Michael Jackson heeft ook heel veel mooie hits gemaakt, maar onder deze die je zojuist hoorde. Dat was Janet Jackson en Oeps, nou zo krijg je de evenementagenda, krijg je te horen van Korn wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. En het is weer heel wat hek hoor. Ik heb er een uh, hele lijst. Een hele lijst. Dus blijf luisteren naar de Salvoerse Radio en dan houden we je op de hoogte. En dan uh, kan je weer genieten van diverse evenementen de komende dagen. Maar eens doe maar en Doris Day. Ik ken een hele bandje. Daar speelt een beentje dramatische koor. Zijn de heren van de TD bezig met de tv? En er is dus geen bal op de tv. Ja, dat was nog helemaal uit de tijd dat er nog geen Netflix was, denk ik. Nee, toen was er nog geen Netflix. Doris nee, dat was inderdaad de gouden oude single van Doe Maar. 1 over half 4, tijd voor de evenementagenda. De evenementenagenda. Nou, we hebben nog steeds de expositie Frisse Wind met de Breedveld... in Lisbeth Milord in het Zandvers Museum. En op 22 juni, dat is dus vanavond, is er het Midzomernachtfestival in het centrum. En de aanvang is om 8 uur. Dan hebben we op 26 juni de plaatsing van het Reuzenrad op het Badhuisplein. En die komt ook weer. Ja, die komt ook weer. Die staat tot en met 24 juli staat die daar. En dan kan je er weer in en dan kan je bovenin hele mooie foto's nemen. Vanaf ja, het prachtige uitzicht wat het dan geeft van Zandvoort. En dan hebben we op 27 juni hebben we een regenboogborrel Rosé aan Zee voor jong en oud bij Club Notique. En Dat begint om half zes en het duurt tot half acht. Dan hebben we uh, van 28, 29 en 30 juni hebben we weer culinair Zondvoort. En dat is op het Badhuisplein. Nou, Culinair Zondvoort hoeft er natuurlijk weinig over te zeggen. Dat is gewoon zo gezellig en zo leuk. En ik kijk even naar de televisie hier. Het zikko in de studio doet het nog steeds niet. En daar is onze techniek druk mee bezig en die leidt mij een beetje af op dit moment. Nou, verder hebben we 29 en 30 juni hebben we de Eneco Luchterduinenrace bij watersportvereniging Zandvoort. En we hebben dan op 30 juni ook het huiskamerconcert bij Studio Anthony in de Oosterparkstaat nummer 44. En dat begint om 4 uur smiddags. Dan hebben we op 6 en 7 juli het British Race Festival op het circuit van Zandvoort. En op 6 juli dan hebben we het Tropicana Festival. Dat is ook gratis muziekfestival en dat begint om 8 uur s avonds. En op 7 juli is ook een heel leuk nieuw evenement uh, wordt er gehouden in Zandvoort. Dat is het Outdoor Air Badminton toernooi op het Van Venema Plein. En dat begint om 12 uur s middags en dat duurt om 3 uur smiddags. En... Het kanaal. doet het. Ja, geweldig. <laughs> Applausje voor de techniek. Applausje voor de techniek. Nou, helemaal blij. Ik uh, wil nog even mensen uh, vragen... of het misschien leuk is om een keer in Zandvoort... een airguitar battle te gaan houden in de open lucht. Ken je dat? Nee, nee, nee. Wat, uh, wat is dat? Nou, dat, uh, dat is dan dat je een, een, een geluidje van een uh, gitaar solo hoort... En dan doe je dat na in de lucht, alsof je dat speelt. En dat is natuurlijk heel leuk, want je kunt dan met je manier van bewegen... kun je dan een bepaalde indruk wekken dat dat leuk is. En dat heb ik wel eens gezien op internet. En het is echt heel leuk om te zien. Is dat net als het paardje rijden wat helemaal populair is, zeg maar... Ja dat, is, ja, dat is dat hinkstapsprongetje. Wat is het? Paardje rijden, maar dan zonder paard. Precies. Ja. Net zoals droog ja, zoiets. Nee, maar dat, dat, dat airgitaar spelen dat is, dat is echt heel leuk. En dat is natuurlijk een heel leuk evenement om uh, daar een London Kampioenschap aan te gaan verbinden. Dus wie weet, zo is het. Nou, dat was een beetje de evenementenagenda, roep. Oké, okay, nou, evenementen zijn ook uh, na te lezen uiteraard op onze CFM app. Mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu. No de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 een tijd geleden, de Weekend Horrier. Samen met uh, Daphank. En dat was I Feel It Coming. Ja, we zitten in uh, Q2. alvast. Q2 van de kwalificatie is inmiddels ten einde. En zowel uh, Max Verstappen als uh, zijn uh, teamgenoten Gasly die uh, gaan door naar de Q3. Maar was het voor zijn teamgenoten net aan op P10. Dat scheelde maar heel weinig, Cor. Ja, dat gaat uh, wel de goede kant op, maar dat kan natuurlijk nog steeds beter. Zo is het. Nou Rob, wist jij dat de inschrijvingen voor de Burendag 2019 uh, zijn gestart? Nee! Nou, de inschrijving die is dus gestart op maandag 17 juni... en vanaf nu kan iedereen die zijn buren beter wil leren kennen... met een Burendagactiviteit activiteit zich aanmelden via www.burendag.nl Dit jaar bieden de organisatoren Douwe Egberts en het Oranje Fonds... een aantal buurten in het land een extra steuntje in de rug. En het gaat daarbij om buurten waar doorgaans minder onderlinge verbinding is... maar waar wel behoefte is aan meer contact... Dus als jij dus ergens woont op de Verledenweg of zo... en je denkt van nou, dat meisje uit die andere flat, dat is leuk... Nou, dan kun je dus je evenement aanmelden als buurendag... en dan kan je bij haar een kopje koffie gaan drinken. Oh ja, ja, dat is zo. Of uh, je doet het gewoon buiten. Kan natuurlijk ook samen met de hertjes ja. of zoiets. Ja, nou, het buurendag valt dit jaar op zaterdag 28 september... en het wordt dus georganiseerd door Douwe-Echtbets en het Oranjefonds. En de dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer... en veiliger worden als de buren elkaar leren kennen... Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met de buren. Zo kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens de Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten en vriendschappen. En zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt dan één dag. Nou, jaarlijks doen Ja, de buurvrouw, een... he, daar heb je het over, toch? Uh, ja, ook. Nou, inmiddels doen er jaarlijks zo'n 1 miljoen mensen mee aan de Burendag. En buren kunnen dus nu via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 350 euro voor hun burendagactiviteiten. Nou, om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen en die zijn dus te vinden op www.burendag.nl. Dus een buurtbarbecue, dat zou wel leuk zijn. Gezellig. 350 euro. Kan je een leuk feestje van bouwen, Cor? Ja, kan je heel wat uh, stukjes vlees verkopen. Ja, toch? Nou, gezellig. Burendag.nl om je in te schrijven. En hier is Snap.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 In de had uh, Incognito een hit uh, met deze plaat. Don't you worry By the ping. En dit was het uh, origineel. Eigenlijk wel leuker hoor, trouwens, dan die van uh, Incognito. Jo, de Steve Wonder en Don't you worry By the ping. Daarvoor trouwens Snap en Mary had a little boy. Nou, we zitten momenteel in Q3 nog uh, acht minuten te gaan. En uh, zeg maar, uh, de, de top 9 is uh, op dit moment uh, op de baan. Alleen Joe uh, Finacci moet nog de baan opgaan. En we gaan kijken natuurlijk wat Max gaat doen in deze Q3. En tegen zijn teamgenoot Gasly. we blijven het volgen. Ja, en aansluitend uh, op die hoge snelheden die daar uh, worden verreden. Uh, wil ik wil nog even vertellen dat er een snelheidscontrole was op de zeeweg. En dat was woensdagmiddag. En die heeft een snelheidscontrole gehouden uh, ter hoogte van het Nationaal Park Kennemerduinen Met een lasergun nou, de toegestaande snelheid op dat stuk is 50 km per uur... en weggebruikers zijn op het meetpunt al drie verkeersborden gepasseerd... waar deze maximumsnelheid op wordt aangegeven. De agenten hebben geverbaliseerd bij een snelheidsovertreding... van meer dan 20 km per uur... en er zijn in 45 minuten toch maar liefst 11 processen verbalen geschreven. Ik vind het wel netjes dat ze pas bij 20 km hebben beboets. Ja, Beboot. want ja, weet je, dat is natuurlijk wel een weg die een beetje uitnodigt... om eventjes uh, gewoon door te trappen, je ziet helemaal niks daar verder... En de gemeten snelheid was maar 87 km per uur. En dat vind ik eigenlijk nog wel meevallen. Want vroeger was dat altijd 80. Ja, dat is waar. En er stond er helemaal aan het einde van de boordsteuigweg en er stond dan 50 op. Maar nou, dat was bij die rare bocht. En dan ging ook iedereen meestal wel 50 rijden. Want vlak daarna was er een verkeersdrempel. Nou, anders dan vloog je eroverheen. Daar weet ik alles van. Nou, uh, verder zijn er op het strand van Bloemendaal enkele unieke Duitse bommen tot ontploffing gebracht. En de EOD, de Explosieve opruimingsdienst die heeft dinsdagmiddag rond half 4... twee vliegtuigbommen van Duitse makelij tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde dus op het Bloemendaalse strandduin. En het is ruim ten noorden van strandpaviljoen Parnassia. In woensdag werd nog een bom gecontroleerd uh, vernietigd. En het gaat om brisantbommen uit de Tweede Wereldoorlog van 500... 1200 kilogram. Zware jongens. Ja, bommen van dit formaat worden niet vaak uit de grond gehaald. En wat deze exemplaren extra bijzonder maakt, is dat ze dus Duits zijn. En normaal gesproken gaat het bij dit formaat namelijk om Amerikaanse vliegtuigbommen. En de zware bommen zijn gevonden in Rijzenhout op het terrein van tomatenkwekerij Schenkenveld. Daar werd een tomatenkast gebouwd en tijdens de voorbereiding daarvan zijn meerdere bommen gevonden. Nou, deze werden daar vernietigd, alleen moesten vanwege de veiligheid... de drie zwaar exemplaren naar Bloemendaal worden overgebracht... en daar tot ontploffing worden gebracht. Dat geeft een hele mooie fontein van zond. Ja, er staat een uh, filmpje op uh, YouTube trouwens. Oh, oké. Okay. Nou, Stik je uh, gewoon in uh, bommen uh, Bloemendaal en dan uh, kom je vanzelf tegen. kom je niet de zure bommen tegen van uh, de fisca. <lacht> nou, de bommen die zijn dus in de nacht van maandag op dinsdag... onder politiebegeleiding naar het strand van Bloemendaal vervoerd... en dinsdag zijn de eerste bommen tot ontploffing gebracht... En woensdag volgde het andere exemplaar. Het luchtruim daarboven was volgens de standaardprocedure tijdens de vernietiging gesloten. En ook strandgangers en scheepvaart werd op veilige afstand gehouden. Dankjewel, Cor, voor het nieuws in het kort. Q3 nog 5 minuten: Hamilton P1, Bottas P2, Leclerc P3, Max zien we op dit moment op P4 staan. P5 voor Carl Sainz.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 Let him see you De minuten gaan in die belangrijke Q3 voor de kwalificatie. En uh, ja, alle, alle coureurs zijn op dit moment de baan op uh, voor de zogenaamde outlap En die gaan nog uh, één snelle tijd uh, neerzetten. En uiteraard zit uh, Max Verstappen daar ook bij. En uh, Vettel ook, ja, die stond op uh, P9 omdat hij nog geen tijd had neergezet. En we zijn natuurlijk uh, benieuwd of het hem nu lukt om uh, toch nog een uh, tijd neer te zetten. Over tijd gesproken, wij gaan naar de tijd van 4 uur. Graag tot zo.